Jan van der Putten met het NOS Journaal. Klanten houden zich steeds minder aan de coronaregels, zeggen winkeliers. Ze houden geen anderhalve meter afstand of ze komen met het hele gezin funshoppen. Brancheorganisatie Detailhandel Nederland hield een enquête onder ruim 300 leden. Ongeveer de helft van de winkeliers ziet meer discussies door de coronaregels. Een op de tien winkeleigenaren zegt dat er ook meer agressie is... Tussen, tegen winkelpersoneel of tussen klanten onderling. E-sigaretten met smaakjes als aardbei en mango worden verboden. Staatssecretaris Blokhuis wil daarmee e-sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Volgens hem is de e-sigaret voor veel jongeren een opstapje naar het roken van gewone sigaretten. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut bleek vorige maand dat e-sigaretten schadelijker zijn voor de gezondheid dan gedacht. En dat jongeren ze aantrekkelijk vinden vanwege de exotische smaakjes. Staatssecretaris Mona Keizer wil opnieuw proberen lijsttrekker van het CDA te worden. Dat maakt ze bekend in de Telegraaf. Ze neemt het op tegen minister De Jonge van Volksgezondheid die zich vorige week kandidaat stelde. Keizer zegt tegen de krant dat haar partij wat te kiezen moet hebben en dat ze het belangrijk vindt dat er een vrouwelijke partijleider komt en dat zij veel ervaring meebrengt. Rob Jetten ziet af van het lijsttrekkerschap van D66. Daarmee lijkt het zo goed als zeker dat minister Kaag, die zondag haar kandidatuur bekendmaakte, de nieuwe leider wordt van de partij. Jetten zegt in trouw dat de manier waarop Kaag weet te verbinden en de buitenlandse en binnenlandse ervaring die ze meebrengt, dat dat is wat Nederland nu nodig heeft. Zelf wil Jetten tot de verkiezingen van maart fractievoorzitter in de Tweede Kamer blijven en bij de verkiezingen als nummer twee op de lijst komen. Het weer: veel zon, weinig wind en 23 tot 28 graden. Morgen op meerdere plaatsen temperaturen boven de 30 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 If you want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 sail for Ooh. seed of power